9 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De rechtbank in Istanbul heeft bepaald dat tien Syriërs in afwachting van hun proces de cel in moeten. Ze worden verdacht van banden met de man die dinsdag een zelfmoordaanslag pleegde bij de Blauwe Moskee in Istanbul. Daarbij kwamen acht Duitse toeristen en twee anderen om het leven. De tien maakte deel uit van een groep van zeventien Syriërs die door de politie was opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. Zes van hen zijn vandaag weer vrijgelaten. Eén verdachte is minderjarig en moet wellicht voor een andere rechtbank verschijnen. President Obama noemt de vrijlating van vijf Amerikanen door Iran... en de succesvolle uitvoering van het nucleaire akkoord met dat land... een triomf voor de diplomatie. De Amerikanen kwamen vrij in het kader van een gevangenenruil... en zijn via Genève op weg naar huis. In een toespraak in het Witte Huis zei Obama... dat het nucleaire akkoord met Iran aantoont... wat het kan opleveren om met de vijand in gesprek te gaan. Tegelijkertijd benadrukte hij dat de VS en Iran het op heel veel punten oneens zijn. De huismus is opnieuw het meest geteld bij de nationale tuinvogeltelling. Bijna 50.000 mensen deden eraan mee. De koolmees eindigde op 2 en de middel op drie. Dat de huismus weer op nummer 1 eindigde is nauwelijks verrassend. Dat doet het vogeltje namelijk al jaren. De spreeuw scoort slecht en ook dat is geen verrassing... want de spreeuwenstand neemt in Nederland en ook in andere Europese landen al jaren af. De ChristenUnie gaat kamervragen stellen over de zelfmoord van een Irakees in het asielzoekerscentrum in Alfen aan de Rijn. Gistermiddag ging een asielzoeker zich op in de voormalige gevangenis in de stad. Tweede Kamerlid Voor de Wind wil van staatssecretaris Dijkhoff weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Volgens de stichting Hoop voor Vluchtelingen was de asielzoeker gefrustreerd door de lange wachttijd voor zijn asielaanvraag. Het weer vanavond en ook vannacht wordt het koud. In het noordoosten daalt het kwik tot min 9 graden. In het noorden en oosten ook kans op wat mist. Langs de westkust wordt het min 3. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt min 3 graden in Groningen en rond het Vriespunt in het westen. Dit was het NOSje. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1143 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Berl Veugen, uw hier voor de komende twee uur in dit nieuws-muziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuwe single van Kerani. Ja, we hebben het, de alle tweede uren van Peaceful Radio beginnen met singles, dat gebeurt wel eens. Kerani met de Days of Jor... Your... Your... En daar heeft ze gelijk een, uh, een leuke uh, filmpje bij gemaakt. Het staat allemaal op YouTube. Mee te lezen of te vinden, dat filmpje. Ook via de playlist van peacefulradio.eu. En nou, dan kan je er lekker van genieten. Ik wens je veel luisterplezier. หัวใจ Angels and Lord. you, sweet angels of light. I thank you, sweet Thank you, sweet angels